De Fotograaf, een verhaal van Daphne du Maurier als voorspel bewerkt door Bob Filiers. De regie heeft Jacques Besançon. Celeste! Hélène! Blijf bij die rotsen vandaan! Het is gevaarlijk! Celeste! <tiedacht> Alsjeblieft, mademoiselle Cecile. Ik krijg zo'n hoofdpijn van dat geschreeuw. Bent u moe, Madame. Maar u moet ook even rusten na de lunch. Dat zal u goed doen. Ik ben helemaal niet moe. Alleen maar omdat ik zo'n bleke huid heb, denkt iedereen altijd dat ik moet rusten. Nee, me niet kwalijk madame. Ik wilde niet. Nee, natuurlijk niet. Ah. Na de lunch ga ik wat wandelen. Ik ga de stad in. Madame. Wat is er? Het is toch veel te warm? Bovendien zijn de meeste winkels toch dicht? Waarom wachten u niet tot na de thee? Dan kunnen de kinderen met u meegaan. En dan kan ik nog wat sterker. Nee. Ik ga naar de lunch... Had gelijk. Ah, het is veel te warm. Ik stik. Ik moet schaduw, anders... ik het gek van die hitte. Ah, daar, dat steertje. Het ziet er wat koeler uit. Ah. Ik even op adem komen. Neemt u me niet kwalijk. Het is zo warm en, en deze portiek. alle winkels zijn dicht. En ik dacht. Madame la Marquise hoeft zich niet te verontschuldigen. Komt u toch binnen? Een glas water zal u goed doen. Ja, ja, dat zou ik erg prettig vinden. Gaat u toch zitten? Dank. Hoe weet u wie ik ben? Een, een paar dagen geleden kwam u in de winkel om wat films te kopen voor uw camera. Uw kinderen waren toen bij u. Oh, ik herinner me niet. Ja, mijn zuster heeft u toen geholpen. Oh, vandaar. En, en deze kamer ligt achter de winkel. Van hieruit heb ik u gezien. U stond daar voor de toonbank. Ja, mij heeft u natuurlijk niet gezien. Ik kom zelf niet vaak in de winkel. Ik maak portretten of landschapsfoto's die dan weer aan toeristen gekocht worden. Juist. Uw water. Dank u. Voelt u zich al wat beter? Oh ja, ja, veel beter. Dank u. Ik heb toevallig een film meegenomen... Uh, ...zou u die voor mij willen ontwikkelen? Maar natuurlijk, madame la marquise. Voor u doe ik alles, wat u maar wilt. Sinds de dag dat ik u in de winkel gezien heb. Wat is er? Sinds die dag? Sindsdien heb ik aan niets meer gedacht. Oh, ik ben maar een hele gewone vrouw. Als u mij beter zou kennen, zou u beslist teleurgesteld in mij zijn. Hier is de film... O, oh ja. Ja, natuurlijk. Wanneer is hij klaar? Morgen. Goed. U bent een heel knappe jongeman. Knap. En bruin verbrand. Morgen is de film klaar, zei u? Ja, madame la marquise. Ik heb een idee. Als u toch fotograaf bent... waarom komt u dan niet naar mijn hotel... Ja, om wat foto's te maken van mij en de kinderen. Meent u dat? Waarom niet? Goed. Ja, dan, dan kom ik naar uw hotel wanneer het u schikt. Het beste is... 's morgens. Ongeveer elf uur. Binnen. En hier, bij het raam. Dat weet ik. Waarom staart u zo naar me? U bent zo mooi, zo gracieus. Kom maar dichterbij. Misschien ziet u dan ongerechtigheden die echt niet op de foto mogen komen. Er zijn geen ongerechtigheden. Ik ben bang van wel, een heel wat zelfs. Nou, wat ziet u er formeel uit vandaag? Een das en een donker pak. Ik vond dat u er gisteren leuker uitzag. De kinderen zijn in de andere kamer. Ze zijn helemaal opgewonden dat ze op de foto mogen. Uh, ik, uh, ik wilde eigenlijk eerst een paar foto's van u maken. Het, het licht is perfect. Hm. Goed. Even mijn camera opzetten. Laat u gaan. Hoe heet u eigenlijk? Paul. Paul? Ja. U kijkt naar mijn voet, madame. Oh, neemt u me niet kwalijk. Ik, ik heb me niet gerealiseerd. Hoe lelijk die was? Nee, nee, nee ik, ik heb helemaal niet gezien dat u mank liep. Ik bedoel toen we elkaar voor het eerst ontmoetten. Vindt u het vervelend? Nee, helemaal niet. Heeft u geen last van? Ja, ja, vooral als het al zo zo warm is als vandaag. Hoe komt het? Ik ben ermee geboren. Mijn zuster heeft ook een horrelvoet. Nou, ik ben klaar. U ook, Monsieur Paul. Ja. Ik ben klaar. Hoe wilt u mij hebben? Als u... Als u uw hand iets wilt optillen. Ja, zo. En dan uw hoofd een beetje die kant op. Zo? De kant. Hm. Ik ben als was in uw hand. Doet u het maar. Als ik mag... Uw handen zijn zo zacht. Zo lief. En nu de ogen iets meer open. Ja. Zo. Schitterend. Nou, heel stil blijven staan, madame la Marquise. En nu recht in de lens kijken. Nog één, graag. Dank u. Nog één. Ah, het is zo warm. Ik vind dat we genoeg gedaan hebben. Zoals u wilt, madame. Ik heb pijn in mijn rug. Spijt me. U hoeft zich niet te verontschuldigen. Maar gaat u toch zitten? U moet ergens last van uw voet hebben. Nee, nee, nee. Ik probeer u niet te bemoederen. Dat dacht ik ook helemaal niet. Wat dacht u van de films die u voor mij ontwikkeld hebt? Ik vond ze erg slecht. Ik geloof niet dat ik goed met een camera omga. Eigenlijk zou u me les moeten geven. Ja. Ik moet nu gaan. Ja, het is al laat. Het landschap langs de kust is schitterend. Maar ja, dat zult u wel gezien hebben. Meestal ga ik smiddags met een kleine camera naar die hoge rots vlak bij de baai. Ja, ik weet wat u bedoelt. Maar daar is het toch snikheet. Nee, nee, helemaal niet. Meestal waait het wel een beetje... En tussen één en vier uur is er niemand op het strand... zodat ik al die schoonheid voor mij alleen heb. Goed, monsieur Paul. Dank u wel. Over een paar dagen kom ik wel even langs om de proefdruk te bekijken. Goedemorgen. Oh, uh, de kinderen, mevrouw. Pardon? Ik heb geen enkele foto van ze genomen. <laughs> Dat geeft niet. Ik zal het ze wel uitleggen. Het is ongelooflijk dat zo'n toeristenfotograaf je zulke verschitterende foto's kan maken. Ze zijn inderdaad niet slecht. Niet slecht, madame, ze zijn fantastisch. Als u Parijse beroepsfotograaf genomen zou hebben, had u vermogen moeten betalen. Ja, hij heeft erg zijn best gedaan. Heeft, eh, uh, monsieur Paul ook nog iets gezegd? Uh, was hij tevreden? Nee, nee, nee, niets. Nou, hij is geen wat teleurgesteld dat u ze zelf niet kwam afhalen. Hij zei dat ze gisteren al klaar waren. Het was veel te warm om de stad in te gaan. De kinderen vinden hem erg aardig. Nou, dat komt goed uit. Want hij wil ook vorders van hun maken. Oh ja, dat is waar ook. Ik moest erg streng voor ze zijn toen ze in de winkel waren. Oh ja? Waarom? Ze lachten hem uit. Uitlachen? Monsieur Paul? Kinderen kunnen zo ongevoelig zijn waar het het ongeluk van anderen betreft. Wel, ja, niet alleen Celeste en Helene, maar kinderen in het algemeen. Ze kunnen zelfs vreed zijn. Het spijt me, mademoiselle Cecile, maar ik begrijp u niet. Zijn voet. Dat heeft u toch wel gezien? Hij heeft een. Oh. Ik weet waar u zich verborgen hebt. Daar tussen die vuil. En mij maar fotograferen zonder mijn toestemming. U maakt inbreuk op mijn privéleven. Madame la Marquise moet mij verontschuldigen. Ik wilde wil u niet beledigen. <laughs> ah, goedemiddag, meneer Paul. U ziet het. Ik heb uw raad opgevolgd en hier naar boven gekomen om van het uitzicht te genieten. Ik... Uh, ik houd de camera niet goed vast. Wil u het me komen voor? Natuurlijk. Bent u niet bang dat u verbrandt, zo zonder overhemd? Nee, nee, mijn huid is er aan gewend. Uh, ja. <laughs> het, het is natuurlijk essentieel dat u de camera helemaal stil houdt. Ja, als u. Natuurlijk. Kijk, zo. Zo moet u hem vasthouden. En vooral recht. Oh, ja. Natuurlijk. Uh, heeft u uw camera op bij u? Is u bon? ja. ja, daar gint tussen de varens bij mijn andere spullen. Ja, het is mijn uh, favoriete plekje, vlak bij de rand van de rots. In de lente kom ik hier altijd om naar de zee mee te kijken en ze te fotograferen. Mag ik het ook zien? Ja, deze kant ook. Ja, je bent hier helemaal verborgen. Hè? Niemand kan je zien. Oh, dit is hemel. u toch zitten? De grond is droog, maar, maar mijn jas als u... Dank. Het is hier doodstil. Ja. Een mesje. Hoog op de rots. Mag ik u iets vragen? Natuurlijk. Zou ik u hier mogen fotograferen? Hier tegen deze achtergrond. Natuurlijk. Zoveel als zoveel. Dank u. Maar niet nu. Nu niet. Het is veel prettiger zo te zitten. Goed. Straks. Zit u gemakkelijk? Heel gemakkelijk. Waarom gaat u ook niet zitten, monsieur Paul? Hier, naast me. Zo. Met prachtige ogen. En zulke sterke jonge schouders. Het trilt in hem. Met of en een en nog eens. Ja. En nog eens. Madame. Nee, dank u, mademoiselle Cécile. Waar zijn de kinderen? Ze slapen. Moe van hun uitje naar de stad vanochtend. En de opwinding over hun foto's. Ja, dat natuurlijk ook. Wat was de winkel vol, hè? Ja, niet dat monsieur Paul ons liet wachten. Ik was zelfs een beetje verlegen, omdat hij ons meteen hielp... en al die andere mensen wel niet wachtte. Ik ben een goede klant. Hoort oh, me niet, meneer, kwalijk. Maar u bent maar twee keer in die winkel geweest. Nou, laten we er dan maar ophouden dat hij mij wat aardiger vindt... dan zijn andere klanten. Hij is erg voorkomend. Wat gaat u vanmiddag doen? Ik denk dat ik weer wat ga wandelen. Oh, ik wou dat ik uw energie had, madame. Ik hou nu helemaal van wandelen. De afgelopen veertien dagen bent u iedere middag gewandeld. Ik wil van het mooie weer genieten. Het kan zo omslaan. De voorspellingen zijn goed. Laten we dan maar zeggen dat ik een nieuwe hobby gevonden heb, mademoiselle Cecile. Een nieuwe hobby. Slaap je? Nee. Je hebt nog bijna niets tegen me gezegd. Hm, misschien heb ik niets zinvols te zeggen. Oh. Hm. Nee, ik vond dat je vanochtend in de winkel wat abrupt tegen me deed. Hm. Het kwam door al die mensen. Ik kon me nauwelijks bewegen. Ik heb een hekel aan veel mensen. Ik haat het gevoel dat ik opgesloten word. Dan moet je toch eens iets aan doen. Als jij een succesvolle zaak wil opbouwen... moet je wat praktischer zijn. Efficiënter. Vooruit denken. Zo praat je man dus. Je bent onbeschaamd. Alsjeblieft. Ja, het spijt me. Alsjeblieft. Je haar moet geknipt worden. Het is veel te lang. Het moet geknipt en gewassen worden. Gaat u vanmiddag uit, madame? Hmm. Gaat u vanmiddag wandelen? Het is wat koeler. En ik dacht dat de kinderen en ik met u mee zouden kunnen gaan. Ja, als u er niets op tegen heeft natuurlijk. Ik ga vanmiddag niet uit, mademoiselle Cécile. Oh. Ik blijf je wat lezen. Hier bij het raam. Alleen. Ach. Is weer zo anders. Ik heb gisteren de hele middag op je gewacht. Wat is er gebeurd? Het is lelijk weer. Ik leef liever in mijn kamer. Nou, oh. hey, ik was bang dat je ziek geworden was. Bijna had ik het hotel opgebeld om inlichtingen. Ik heb vannacht geen oog dicht gedaan, zo overstuur was ik. Als jij soms denkt dat ik me verplicht voel iedere middag hierheen te komen... dan vergis je het toch. Om heel wat andere dingen te doen. Het, het spijt me, dat wou ik niet zeggen. Maar je begrijpt niet wat dit voor me betekent. Sinds ik jou ken is mijn leven veranderd. Ik leef alleen maar voor deze middag... Alsjeblieft, zeg dat je het me vergeeft. Alsjeblieft. Oh, Paul. Paul, Paul, je bent ook net een kind. Net een kind. Hm. Het spijt me dat ik gisteren niet gekomen ben. Hm? Ik heb er niet bij nagedacht. Wil je het me vergeven? Ik heb een beslissing genomen over de toekomst. Oh ja? Mijn zuster kan de zaak beheren. Dat zal ik in orde maken, dat kan ze heel goed. En ik... Ik ga met je mee naar Parijs. Dan ben ik altijd dicht bij je. Als je me nodig hebt, zal ik er zijn. Dat kan je niet doen. Waar moet je van leven? Jij geeft me toch wel iets? Ik heb maar heel weinig nodig. Maar ik weet dat het onmogelijk is om zonder jou te leven. Daarom is het enige wat ik kan doen, jou volgen. Ik vind wel een kamer in Parijs, vlakbij jouw huis. En dan vinden we wel een middel om elkaar te zien. En als liefde zo sterk is als de onze, dan zijn er geen moeilijkheden. Ja. Je meent het toch niet? Ja, ik meen het wel. Maar begrijp je het dan niet? Als ik hier wegga, ben ik niet vrij meer. Dat kan je niet blijven ontmoeten. Dan zou het zeker ontdekt worden. Ik heb aan alles gedacht. En ik kan heel discreet zijn, dat weet je. Daar hoef je niet bang voor te zijn. Misschien kan ik zelfs bij je in dienst komen. Als knecht of zoiets. Dat ik dan mijn trotsprijs moet geven, dat kan me niet schelen. Ik ben niet trots. Maar dan kunnen we bij elkaar blijven. Ah. Wat is er met je? Het is absoluut onmogelijk. En dat weet je zelf heel goed. Deze middagen zijn heel plezierig geweest... maar mijn vakantie is bijna voorbij. Voor een paar dagen kon mijn man mij en de kinderen ophalen... en dat is het einde van alles. Moet gaan. Wacht even. Hier, hier zijn een paar duizend francs voor de winkel. En koop iets voor het zusje van je. En vergeet niet... Ik zal altijd aan je blijven denken als een lieve vriend. Nee. Wat? Nee! nee. Je bent vrede. Slecht om zoiets te doen. Je, je, je kunt me toch niet zomaar laten zitten? Of, op met dat verkrijs. verdomme beheers je een beetje. Vergisten. Ik weet nu wie en wat je bent Een slechte vrouw Die de levens van onschuldige mannen zoals ik vernietigt Maar ik zal je man alles vertellen Dat zal ik doen Zodra hij je komt halen Dan zal ik hem alles vertellen En ik zal hem de foto's laten zien die ik hier van je gemaakt heb Ik zal hem bewijzen Dat je hem bedrogen hebt Dat je slecht bent En hij zal me geloven Ja, hij zal me wel moeten geloven en het kan me niet schelen wat hij me doet. Ik kan nu toch niet meer lijden dan ik nu al leid. Maar jouw leven is afgelopen. Dat beloof ik je. Hij zal het weten. En de gouvernante zal het weten. En de manager van het hotel zal het weten. Ik zal iedereen vertellen hoe jij je middagen hebt doorgebracht. Luister naar me. We. we vinden wel iets. Misschien kunnen we tot een overeenstemming komen. Er is niets meer te zeggen. Ik ga mijn jas halen. Vol. En luister naar me. Ga weg, laat me alleen. Luister tenminste naar nou wat ik te zeggen heb. Voorzichtig, anders vallen we van de rots. Ja, je, je kunt hier heel gemakkelijk je evenwicht verliezen. Wat is het? Waarom kijk je me zo aan? Blijf uit mijn buurt! Oh. Uh. Madame, u bent net op tijd. Hoezo, mademoiselle Cécile. Monsieur Le Marquis. Die is toch niet hier? Nee, nee, nee, nee, aan de telefoon. Ik heb hem gevraagd even te wachten. Ik zag u aankomen. Medouin? Dag, schat. Hoe gaat het? Ja, ja, met ons prima. Wanneer kom je? Donderdag. Niet eerder? Ja, natuurlijk, de kamer is tot maandag gereserveerd... Natuurlijk kan je een paar dagen... Nee, nee, nee, dat is het niet. Het weer is prachtig, maar... Om je de waarheid te zeggen... Ik... ik verveel me zo. Ik... ik wil zo graag weer bij zijn. En de kinderen ook. Het is hier drukker. Ja, ja, Eduard. Daar hebben we het dan wel over als je hier bent. Ja, mijn schat. Dank voor het bellen. Au revoir. Mademoiselle Cecile. Ja, madame. Donderdag vertrekken we naar Parijs. Direct na de lunch. Uitstekend, madame. Maar goed dat ik u zag aankomen, hè? Heeft u prettig gezwommen? Ah. Uh, wat? Heeft u prettig gezwommen? Oh. Oh, ja hoor. De hele middag aan het strand geweest? Uh. Ja. Waarom vraagt u dat? Oh, zomaar, madame. Ik heb niet zo lang gezwommen. Het water was merkwaardig koud. Oh, madame. Heeft u het al gehoord? Wat gehoord, mademoiselle Cécile? Oh, het is afschuwelijk. Ja, ik wilde het niet vertellen waar de kinderen bij waren... en daarom heb ik ze op het strand achtergelaten bij een kennisje. Maar, maar wat is het dan? Oh, die arme monsieur Paul. M monsieur Paul? Ja, ik ging naar zijn winkel om mijn foto's af te halen. Maar de winkel was gesloten... Ik vond het nogal vreemd. En daarom ben ik naar de drogister naast gegaan... om te vragen of zij soms wisten waarom de winkel dicht was. En daar vertelde ze me dat Mademoiselle Paul helemaal overstuur was... omdat ze net had gehoord dat de boer een ongeluk had gehad. Een paar vissers hebben zijn lichaam gevonden. Wat verschrikkelijk. Weten ze wanneer het gebeurd is? Drie dagen geleden. Maar ze hebben zijn lichaam pas vandaag gevonden. Je zag er verschrikkelijk uit... En vast eerst tegen de rotsen geslagen voordat hij in de zee terechtkwam. Het is afschuwelijk. En zijn arme zuster, wat moet nou zij zonder hem doen? Ja. We moeten een condolencebriefje sturen. En wat bloemen. Ja, dat spreekt vanzelf. Iemand heeft me wel eens verteld dat hij vaak de rotsen opging om zeemeeuwen te fotograferen. Ja, en met die voet van hem is hij natuurlijk uitgegleden. Zijn zuster heeft hem vaak genoeg gewaarschuwd. Ja, het is natuurlijk allemaal heel erg, mademoiselle Cecile. Maar er is niet veel wat wij nog kunnen doen. Bovendien vertrek. Monsieur, de marquis zal wel aangekomen zijn. Ik. Ik neem de telefoon wel, mademoiselle. Is alles ingepakt? Alles is klaar, madame. Hallo? Ja? Wie? Wie zijn we? Wat is er, madame? Ja. Laat haar maar meteen naar boven komen. Wie is het, madame? Mademoiselle Paul. Hier? Voor u? Waarom? Ze komt naar boven. Maar monsieur le marquis kan ieder moment hier zijn. Toch kan ik haar beter ontvangen. Zoals u wilt, madame. Ik breng de kinderen naar beneden. Waar zijn ze nu? Boven in hun kamer. Ik breng ze maar naar de hal. Goed, madame. Ja. Als ik sterf, zal ik gestraft worden. Ik hou mezelf echt niet voor de gek. Ik heb een leven genomen... Wanneer ik sterf, zal God mij beschuldigen. Maar tot dan zal ik een goede vrouw voor Edouard en een goede moeder voor Celeste en Hélène zijn. Ik zal proberen mijn zonde te boeten en vriendelijker voor iedereen te zijn: familie, vrienden en de bedienden. Binnen. Komt u alsjeblieft binnen. Madame La Marquise, ik... Niet doen. Alsjeblieft. Het... Het spijt me zo vreselijk wat er gebeurd is. Hij was alles wat ik op de wereld had. Hij was zo goed voor me. Wat moet ik nu doen? Hoe moet ik in leven blijven? Hij heeft toch wel familie. Ze zijn arm, Madame Lamarquise. Ik kan niet verwachten dat zij me zullen onderhouden. En zonder mijn broer kan ik de winkel niet aanhouden. Ik heb er eenvoudig de kracht niet voor. Mijn gezondheid is altijd al mijn grootste handicap geweest. Ja, ja, ja, ja. Ik, ik weet wel dat het niet veel is, maar misschien helpt het u een beetje. Er zijn twintigduizend vrouwen. Mijn man, man heeft niet veel relaties in dit gedeelte van het land, maar... ik zal het hem in ieder geval vragen. Misschien weet hij een oplossing. Dank u. Dat is genoeg voor deze maand en voor de begrafeniskosten. Ik heb dit voor u meegebracht. Wat is dat? Foto's, madame. In de winkel heb ik er nog meer. Ik dacht dat u ze misschien vergeten zou zijn. Ik heb ze tussen de negatieve en afdrukken van mijn broer gevonden. Ik begrijp het. Ze zijn bovenop de rotsen genomen, nietwaar? Heel bijzondere foto's van u, madame. Vindt u ook niet? Zo ontspannen, informeel. Goed. Wat wil je van me? Ik heb mijn broer verloren, madame. Mijn steun en toeverlaat. Madame La Marquise heeft een prettige vakantie gehad en gaat nu terug naar huis. Ik mag aannemen dat zij het niet prettig zou vinden als haar man deze uitdagende foto's in handen zou krijgen. Ik wil ze zelf niet eens zien. Vindt u in dat geval 20.000 francs niet wat weinig voor een vakantie waarvan u zo genoten hebt? Ik heb je alles gegeven wat ik op dit moment bezit. Ik dacht dat het voor ons allebei veel bevredigender zou zijn... als we tot een meer permanente afspraak konden komen. Ja, begrijpt u, ik kan het maar niet laten te bedenken... hoe mijn broer de dood gevonden heeft. Mijn broer was een heel gevoelig mens. Die wanneer hij bijvoorbeeld door een ongelukkige liefde... diep gekwetst was, tot alles in staat was. En als ik zo door blijf denken... zou ik er wel eens toe kunnen komen om naar de politie te gaan... en hen te suggereren dat hij zelfmoord gepleegd heeft... In welk geval de politie alle bezittingen van mijn broer zou inspecteren. Ook zijn foto's. Ja. Ik zal u mijn adres in Parijs geven. En dan hoor ik wel over een paar weken van u. Waarschijnlijk wel eerder. Ik heb vrienden in Parijs en ik heb altijd al, ik heb altijd al een bezoek aan Parijs willen brengen. En als ik dan bij u in de buurt ben, zal ik het zeker niet nalaten om even langs te komen. En te informeren hoe u en uw man en uw kinderen... Ah, daar bent u al? Monsieur Le Marquis is aangekomen. Waar is hij? Hij brengt de kinderen even naar de wagen. Oh, goed. Ik zag overigens net mademoiselle Paul naar de eet zou gaan. Hm. Ik vraag me af hoe ze zich dat kan veroorloven. Ach, misschien heeft ze wat geld geërgd een ding, haar broer zomaar verliezen en die vreselijke voet van haar, nog erger dan die van haar broer, dat is vreemd, maar het schijnt erfelijk te zijn, mijn moeder had ze een vriend en die had er ook een, een horrorvoet, ja en ondanks dat werd er een meisje verliefd op hem en trouwden ze, ze kregen een zoon die ook een horrorvoetje had, net als zijn vader, en je kunt er niets tegen doen, het schijnt er weer bloed te zitten. Voelt u zich wel goed, madame? U wordt zo blij. Ja. De Fotograaf, een verhaal van Daphne du Maurier, als voorspel bewerkt door Bob Filiers.